Eefje kunnen met het NOS Journaal. Bij een schietpartij op een kunstfestival in de Amerikaanse staat New Jersey... zijn zeker twintig mensen gewond geraakt. Vier van hen zijn er slecht aan toe, onder wie een jongen van dertien. Een van de twee schutters is doodgeschoten. Waar de andere is, is niet bekend. Ook hun motief is nog niet, is nog niet duidelijk. Toen het vuur werd geopend waren op het festivalterrein zo'n duizend mensen aanwezig. Er ontstond grote paniek, melden Amerikaanse media.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 Zeker twintig mensen zijn omgekomen en er zijn meer dan veertig gewonden. Het gebeurde in het noordoosten van Nigeria, in de deelstaat Borno. De aanslag is nog niet opgeëist, maar vermoedelijk zit Boko Haram erachter. Het noorden van Nigeria gaat al jaren gebukt... onder het geweld van de islamitische terreurbeweging. De honderden migranten die een week geleden op de Middellandse Zee... aan boord gingen van het reddingsschip Aquarius... zijn allemaal aangekomen in Valencia...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 Met hulp van getuigen werden al snel vier mensen opgepakt, twee van in de veertig en twee tieners. Het is waarschijnlijk een gezin uit Enschede. Later zijn nog twee mensen opgepakt. Het weer, de bewolking overheerst en lokaal een buitje, soms ook zon. Het is 16 tot 20 graden. Morgen en dinsdag wisselen zon en wolken elkaar af. Het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate.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 Ja, het is het uh, laatste uur uh, van uh, deze sportuitzending. We zijn een uur later begonnen, dus uh, wat dat er gaat uh, niet zoveel gemist. En het is allemaal onder het uh, kopje Zandvoort op zaterdag. Wat helemaal geen zaterdag is, maar Zandvoort op zondag. En het is nog gewoon CFM Sport Live. En een, gewone, ken, een gewone, een nou gewone, een ja, gewone. En ik ken een presentator, techneut, uh, die aan de andere kant van, uh, van de tafel staat. Die, uh, die, uh, nou, hij flippert nog niet, maar hij is wel een tevreden mens, want... Zijn club, Schoten, heeft vandaag gewonnen. 1-4. Ja, met 1-4 van VV in uh, Wervershoofd. VVW, ja, ja in, in Wervershoofd. En uh, we hebben inmiddels ook al de tegenstander voor volgende week zondag. Ja. Um, en dat is niet Tesselhoorde, geworden, uh, maar een club uit Amersfoort. APWC. APWC. Nou, dat, dat is uh, voor de Amersfoorters uh, toch uh, billenknijpen, want ze moeten halen op Noord. En, uh, Daar word je nooit blij van. Daar word je nooit blij van. Dus... Uh, ja, in die zin heeft Schoten het thuisvoordeel. En ik denk dat dat wel, uh, wel erg uh, meegezegd is. Dat denk ook. Ja? ik denk ook. Ja.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 uh, of tenminste begonnen. Er zijn al veel mensen op vakantie, Aansien. laat ik het zo zeggen. Ja, ja. Uh, maar ik uh, mag toch hopen dat uh, heel voetbalmin in het Haarlem. Uh, uh, ja goed, de Zwanenburg moet er ook nog. Ja. Maar ja, als je dan een voetbalwetstekje nog wil kijken. dan kan je dus of een Zwanenburg of een Schoten. Dus ja. moet bij allebei die clubs moet dat gewoon ja. uh, moet druk zijn. En om, nou goed, uh, ik heb het eigenlijk al verklapt. maar uh, Zwanenburg heeft verloren. Ja. Dus die spelen volgende week uh, de allerlaatste kans op promotie voor de derde klasse.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 En de iets wat serieuzere dames uit Emuiden, De dames Kim en Nicky Kramer. Want die hebben vandaag ook meegedaan. En zij zijn net al ook betiteld door Jurike Exler van Fight Cancer. min of meer de ambassadeurs, ambassadrices van de actie. En ze hebben zelf met een team meegedaan. En die is ondersteund door het circuit Zandvoort zelf. Dus dat gaan we zo direct allemaal horen. Nu eerst even een stukje muziek weer, denk ik. Jij valt op mijn imago.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 Waar wil jij heen? Waar dan? jij heen? Waar wil jij heen? Waar jij heen? Waar dan? Waar jij heen? jij heen? Ah, Ik neem je mee ah, ah, Samen met jou in de jungle we ready te ramblen, dat is geen probleem kalender op de koek, als we komen dichterbij Schat, ah. blijkt dat goed, is toch geen plek voor jou en mij was. als ijs in de jungle, net als movie Misschien ben je eenzaam aan hey, jou, ben de lonië Hey jij daar? Kom eens naar me toe en volg mijn plan Samen naar de plek waar niemand bij kan We gaan de vieren, malen die we alle vies doen voor een onheiligheid oh, we kunnen naar de tropen Avondwiertje in de jungle is goedkoper Best of vroeg de blukken van de bomen Ik hou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 Voor je naartoe je naar me Curaçao Mami, je weet dat ik boek Wat van mij is, is van jou Ik ben de real troep Mee true Meesteigen <mij> en bij mij blijven Zeg me wat je wilt Mami, alles kan je krijgen Ik ben je strijder, strijder En als we leven in de jungle Dan ben ik hier je voor je zeiger de jongen uit Rotterdam Die een beetje krio spreekt. I ah, ah, like you my freaking queen ah, Ik wil je in die kleding zien Gooi jezelf in de zee, baby Reinig je body Iemand oh, wil gelukkig zijn Zonder money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 Afrika terug in de jungle, wel even duur in de benen. Afrika terug in de jungle, duur in de Bracht de tijd alweer op tien over vier. We zitten al in het laatste uur van deze sportuitzending. En zoals gezegd was er ook nog een andere 24 uur Zwitserheid naast die van Le Mans. Want Le Mans was niet het enige decor van 24 uur. Namelijk ook het circuit Zandvoort had een 24 uur -zijd. Alleen die was met twee wielen in plaats van vier. En dat ging om brute menskracht ja. om het dan maar zo te zeggen. Wie is Ingrid Keur?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 Van Ray moet ik zeggen. Angelique van der Werf, Bianca Zwart en Sandra Bartling. Dat zijn uh, de mensen om wie het uh, gaat. Terwijl uh, Martijn op dit moment nog even fijn de, de, de telefoon aanneemt. En ik uh, nu ook, maar ik ben uh, even bezig. Dus dat uh, gaat even een tijdje duren. Dus, uh, uh, uh, en ik uh, zou eigenlijk uh, even willen kijken of... we, uh, <laughs> Nu zit ik een beetje oninteressant uh, door, de, door te kletsen. Over dat evenement. Uh, over die Zandvoortse dames die, uh, die meedoen.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 Nou, nah, ik denk dat dat wel meevalt. We doen het ook mee voor de lol. Hè. Het hoeft niet een prestatietocht te zijn. Gewoon leuk, gezellig, veel dol hebben. En dat is het allerbelangrijkste. En uh, hoe, hoe lang uh, zit jij het uh, zelf op uh, de fiets als je zo'n uh, ja, beurt uh, hebt? Uh, we, we zijn nu met z'n zessen en dat doen we vier keer allemaal een uur. We hebben een mooi schema gemaakt en daar uh, moet iedereen zich maar aan houden. Ja, want als je met zes, uh, zes binnen 24, ja, dat, uh, dat past uh, goed. Dus iedereen komt uh, gelijkmatig aan de beurt. Ja, precies. En anders hadden we eerst uh, drie kwartier en dan een uur en nog een uur en dan weer drie kwartier. Ja. Dan kom je ook uit met z'n zevenen, maar we hadden nu met z'n zessen. Dus dat is wel wat makkelijker. Ja. Vier keer een uur allemaal. Ja. Helemaal goed. Ja, uh, goed. Dat, dat is een beetje over jullie ploeg. Um, ja, jullie gaan ook met de pet rond. Uh, is het uh, in dat financiële opzicht ook een beetje geslaagd? Dat er, uh, of uh, doen jullie uh, gewoon... Uh... Dat hebben we niet gedaan, we hebben zelf gesponsord. Ja, oké. Okay. Maar we zijn niet met de pet rondgegaan. Nee, oké. Okay. Maar uh, als mensen dit horen en die zeggen... Nou, die bijden uit worden doen elk jaar mee. Ah, laten we ze... Uh... Ja, dat is altijd welkom. Ja, ja toch? Ja. Ja. En dan gaat het uh, uiteraard ook uh, naar het nobele. Ja, precies, absoluut. Goed, dankjewel. Ja. Nou, alsjeblieft, graag gedaan.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 Steve, I could be wrong. We hebben nog een, een drukke drie kwartier voor de boeg, ja. Dus ik, uh, ik draai hem langzaam weg. Hebben wij uh, inmiddels al een, een soort van jingletje voor een ander vast nieuw item? Ja, uh, waar en hoe zou het toch met Jan zijn? Of nou was het ja, uh, toch? Of waar, uh, waar zou even, hij nu zitten? Even, even bellen met Jan. En waar, waar zal hij nu weer zijn? zitten? Ja, zo was het. <laughs> Jan, goedemiddag. Jan ja, van der Meulen. Bedankt, goedemiddag, luisteraars. <laughs> goedemiddag. Ja, waar ik ben, willen jullie weten. Ja, natuurlijk. Ik ja, een goede vraag. Het is vandaag Vaderdag. Dat weten natuurlijk heel veel mensen. En ik uh, ben op dit moment in het prachtige tennispark uh, Brederode. Dat is in Zandpoort-Zuid, naast uh, de bekende ruïne van Brederode. Uh, die ruïne van Brederode, dat uh, staat ook een beetje symbool voor mijn tenniskwaliteiten. Want ik doe vandaag mee aan een <lacht> vader dochtertoernooi. En uh, we hebben nu twee wedstrijden gespeeld. Eentje gewonnen, eentje verloren op deze Vaderdag. We hebben zo meteen nog een beslissende partij. Dus ik uh, ben vandaag zelf in actie, man. Nou, en, goed, mogen jullie wel storen dan?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 En uh, ik verwacht toch ook wel weer dat de finalist van dit jaar, Zandvoort, we hebben een uh, aanmansformulier nog niet gezien, maar ik uh, heb uit betrouwbare bron begrepen Martijn, en jij nog veel dichter bij Ibron dat ze er weer bij gaan. Ze gaan absoluut meedoen. Ja, Ik heb de bevestiging al, ik heb ook gezegd van uh, stuur eventjes uh, officieel helemaal de inschrijvingen in, dan komt het goed. Komt het helemaal goed. Oh, ja, ja, wat wilde jij ja, nou? Uh, kijk, ik, ik hoor van jou Jan, dat je dus bij uh, de Ruvine van Brederode, bij dat tennistoernooi uh, bezig bent. En uh, nou kom ik uit de muziekwereld,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 Dan was ik altijd vrij geweest. Dan heb ik niet fijn te verdienen. En dan was het altijd feest. Gaat maar zien. Gaat maar zien. Gaat maar zien. Gaat maar zien. Een pila voor mijn moeder. Eentje zonder trap man, eentje met een licht. Een auto voor mijn baan ja, stroom, al heel All that fresh, something, Iedere dag een ander paard. Pardon, laat me chillen in de zon. Zon, champagne, big baller op een balkon. Ik wil die money, dus ik maak die chanson. Want de loterij geeft me niks, waar is glaston? Want het geld guurt me niet op de rug, zo jammer. Anders kon ik rug pakken, samen met mijn ruggen krabben. Want yes, ik wil die flappen uit de geldmachine. Ook al staan de overheid hem binnen het delft zou je nog steeds, zo tegen mij praten. praten. Wat zou je nog steeds. Tegen mij doen oh, oh, oh, oh, oh wow Zou je opeens op mij gaan haten, haten. Als je me ziet met heel veel poen? Oh had ik maar een geldmachine Dan was ik altijd vrij geweest Dan hoefde ik niet bij te verdienen En dan was het altijd feest Geldmachine Dan was ik altijd vrij geweest Dan hoefde ik niet bij te verdienen En dan was het altijd feest Geldmachine Dan was ik Uh, Dors Hermanos. En een van die twee jongens die komt hier in de buurt. Haarlem komt hier. Lorenzo is dat. En Jeroen. Nee, Joost Wander. Dat is degene die je ook echt uh, gehoord hebt. En dat is ook weer leuk. Want daar heb ik nog eens een keer een werkje van mogen recenseren in Rotterdam. Dus ja, ken jij uh, THB of de ja, Haarlem boys? Ja, ik heb van th THB gehoord. Het is wel jaren geleden. Toen uh, was er een uh, elftal of een selectie uh, van een aantal spelers. En uh, die speelden, uh, nou, ik denk vierde klasse was dat mm -hmm. zo'n beetje. Ja. En ik uh, geloof uh, uit jouw mond dat uh, we dus nu weer een, uh, weer een nieuw leven ja, gaan beleven volgens, met de THB. Ik, ik, moet, ik zal het even uh, moeten verifiëren bij Wout Gerrits, de trainer volgend jaar. Goedemiddag Wout. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja. Uh, maar de afgelopen twee jaar, zegt het goed, is er geen eerste elftal geweest, toch? Klopt, ja, inderdaad. Geen zondag elftal. Nee, precies. Maar, maar, maar, maar jij hebt het nieuwe leven ingeblazen. Ja, dat was, een, uh, dat was wel een leuke uitdaging. Dat was uh, nog niet wat ik in, in mijn voetbalcarrière gedaan heb, zeg maar, eigenlijk.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 ten einde toch gelukt. Ja. Ja. Uh, dus even over dat terugbellen. Zit dat ook een beetje in het verhaal dat het een ja, lage klasse is? Want uh, ik, we hebben vorige week hebben we Eusje en Goudmijn uh, daarover uh, in de uitzending gehad. Over Dio, wat gedegradeerd de, de, is van 4 naar 5. En dan moet ja, ja. je dan maar afwachten. van Als mensen dan zeggen ja, uh, dan moet je ze maar afwachten. Of, of ze ook daadwerkelijk komen. Hoe zit dat uh, bij jou? Als ze dan zeggen een woord ja, gegeven, dat, dan komen dat... ze ook. Dat is bij de zondag. Uh, maar kijk, uh, iedereen weet dat de zaterdag in de vijfde klasse hebt. Ja. Dus dan is het makkelijker om, uh, om spelers te benaderen. Omdat je gewoon weet dat uh, op, op de vijfde klasse zondag... daar rust een hele negatieve uh, uh, uh, balans op. Ja. En uh, kijk, als iemand uh, in de zaterdag uh, kan, kan, uh, kan spelen... Ja. en ze praten dan uh, uh, zeg maar... Uh, je begint over vierde klas. Kijk, dan zeg je van, nou, dan kan je een elftal bouwen. Je hoeft, je kan, je je kan niet degraderen. Dus dat betekent dat je ook, als je tweede of derde van onder wordt. Dat je dan uh, ja, toch wel een jaar kan bouwen aan je elftal. Maar alleen dat is, ja, je moet dan met plezier uh, trainen, met plezier voetballen. En dan kijken hoe het gaat. Ja. Maar dat is eigenlijk een andere insteek als dat je zegt van ja. Als je iemand benadert die zegt van ja, we kunnen nog degraderen. En we staan er nog gevaarlijk voor. En maar, ja, die vijfde klas is niet zo. Dus dan gaat er nog veel meer tijd en zitten er nog meer overtuiging zitten. En nu is het natuurlijk een ander verhaal. Nu gaan ik zeggen van ja, ik ga met een nieuwe elftal beginnen. Ja. Ik moet ook maar weten wat er ons toekomt. Ja. Maar gewoon uh, ja, heel eerlijk zijn en zeggen we, nou we gaan een nieuw elftal bouwen en, uh, en de jongens die wie ons lijkt, die uh, wie gewoon goed zijn, krijgen een kans. En in principe ja, gaan we gewoon daar en ook van neerzetten. Maar dat is wat makkelijker als dat je zegt van nou, uh, uh, ja, ik ga misschien vijfde klas spelen en uh, ja, broer, uh, dus dat is dat, dan begin je gelijk al in de kelder. En dit, ja. dit is geen kelder, want dit is gewoon een ontzettend goede competitie. Ja. Wat betreft uh, derbies en, uh, ja, kijk destijds in de krant. Uh, nou ja, uh, ik denk dat, dat dat gewoon heel leuk is voor de mensen uh, ook, uh, wie op voetbal willen kijken. En dat de vierde klas gewoon allemaal derbies hebben. Ja, je zegt dat, uh, dat, dat, dat dat is natuurlijk ook heel belangrijk. Uh, derbies uh, genoemd worden, veel aandacht van misschien ook de regionale en uh, ja, de, ja. De, de, de, de stadspers, ja. hè? de Halemsdagblad om uh, wat te noemen. Ja. Ja, ja, Want dat ja, scheelt ja. natuurlijk ook een slok in mijn borrel.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 Dat weet je zelf wel, dat is vijfde klas of uh, ja, ja. zondag of uh, vierde klas zaterdag. Dat is absoluut een verschil, ja. Allright, oh, ja, ja, ja. Wout, well, dank voor je verhaal, dank ja. voor je tijd. hey hartstikke bedankt en een fijne middag, jongen. Hetzelfde, ja, okay. bedankt. Okay. Okay. Nou, Bye. Bye. Bye. nou, dat uh, is een uh, aardige opsteker dat, uh, dat de zondagcompetitie gewoon weer een club rijker is. de zaterdagcompetitie. Oh, de zaterdagcompetitie. Uh, ja, ja, maar er zo. zijn er meer, want ook oh, vogelenzang. Ja, dat, dat, dat en, verhaal was vorige week al. Ja, uh, en Bloemendaal, die gaan ook weer op... Uh, op uh,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 En doorzettingsvermogen. Nou, maar... ja, ja, die hebben jullie bijna. Nou, dat nou, vind ik een beetje gek om over mezelf te zeggen. <laughs> ja, maar uh, nee, daar ga ik geen antwoord op geven. Oké, okay, nou goed, maar. Uh... Oh, ik moet zeggen, ja, je ja. ja. kan toch gewoon wie jezelf zeggen dat je doorzettingsvermogen hebt.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 nou, tegen Bloemendaal was Corker 3. Dat was hartstikke leuk dat we de periode pakken. Tegen DCG maak ik de winnende met een penalty. Just. En uh, vandaag. Uh, voor... Roda, hij niet vergeten? Nou, Roda inderdaad mis ik een penalty vorige week. Nou ja, goed. Die keeper had gewoon uh, naar de beelden gekeken. <laughs> uh, ja, het kan gebeuren. Maar ja, ik wil het maximaal uit mijn contributie halen. Hè? Dus. Uh, <laughs> <laughs> doen, we, doen we nog een beetje langer? <laughs> ja. Ja. goed. Vandaag uh, ja, ik, uh, veroorzaak ik een penalty. En uh, ja, ik maak een sliding En de jongen die uh, tegen mijn hand. Waardoor, uh, waardoor die scheidsrechter op de streep En ik had al geel. En de scheidsrechter spaart me. Dus uh, daarna ben ik uh, snel gewisseld door Jasper. Juist, juist. Maar uh, geel, het houdt in dat je, ben je er volgende week wel bij bent? Ja, ik ben er volgende week wel bij. Oké. Okay. Dus, uh, dat is niet aan de orde dat ik uh, geschorst ben. Heel goed, heel goed. Tom, dankjewel voor je reactie. Is goed. En uh, uh, nou, ja, we speek, ja, we spreken elkaar volgende week. Succes.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 Tegen Roda vorige week...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 maar toch even het, het, het verhaal horen van de wedstrijd. Just. En uh, ik denk dat we daarna dat we klaar zijn, en Jaap, Dan mogen we ook uh, eindelijk weekend vieren. Nou, dat heb ik al voor een deel al gedaan. Maar goed, <laughs> wat, uh, wat voor muziek uh, heb je uitgekozen? Ik heb een Bluff en uh, Geike Arnaar. Ah, dat is uh, iets met uh, landen, geloof ik toch? Wel. Ja. Iets is beter dan met jou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 Grijn dat je hier bent, klein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 Mag ik nog een beetje extra zout in de wonden strooien? Nou, wat dan? Ja, maar dan? Nou, maar dan bij koninklijke AFC, want de jong AFC heeft met 1-2 verloren van Westlandia ja, in de finale van het eh, Nederlands kampioenschap.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 Ja. En uh, we weten inmiddels dat de IVV met, met 3-2 verloren heeft. Was dat een terechte uitslag? Uiteindelijk wel. Uh, gezien op de tweede helft, de uh, uh, IVV uh, uh, had de betere aanvallen steeds. En Zwanenburg kon het niet afmaken. Dus ja, dan gaat op een gegeven moment de voetbal weer tellen. Ja, Als okay. hij hem niet maakt, dan gaan de anderen maken. Absoluut, want uh, Zwanenburg heeft dus wel mogelijkheden genoeg gehad.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 Laten wij uh, het Nederlands elftal in uh, ja, ja, ja. 78 even noemen. Ja, ja, ja, ja. En we, we toch tot de finale gekomen. 88 Flora van Rusland. Uh, precies. Uh, hetzelfde verhaal. Maar uiteindelijk Europees kampioen. En daar gaat het om. Nou, het is nog ja, 10 uh, seconden. Ik dus, wil je heel hartelijk danken voor vandaag. Echt top. Met z'n tweeën weer goed gedaan. En volgende week weer. Volgende week. Uh, nee, zijn we met heel veel trainers uit de regio. Ik zeg heer, uh, iedereen thuis. Fijn weekend. En tot volgende week. Dag. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.